Hij weerspreekt dat hij daar iets mee te maken heeft. Zijn DNA is gevonden op kleding en op het lichaam van Nicky. De jongen van elf verdween uit een jeugdkamp op de Brunsemerheide en werd een dag later dood aangetroffen. Het Openbaar Ministerie wil dat rechters zelf gaan kijken... op de plek waar Nicky lag. Volgens het OM is het belangrijk om te zien en ervaren... hoe ver de tent en vindplaats van het lichaam uit elkaar liggen. Bij een grote actie in meerdere Europese landen... zijn meer dan 13 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. De totale waarde wordt geschat op 168 miljoen euro. De politie, douane en gezondheidsinspecties... kwamen in actie in 16 Europese landen. Nederland deed niet mee. De actie duurde enkele maanden. Er werden ruim 400 verdachten opgepakt. Onder de medicijnen zaten onder meer prestatieverbeterende drugs... en middelen om hartproblemen en kanker te behandelen.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 De 4-1 overwinning van Ajax tegen Real Madrid zorgt voor drukte in de webshop van de Amsterdamse club. De uitshirts waarin Ajax dinsdag speelde zijn niet aan te slepen Er is bijna een recordomzet gedraaid. De meeste aankopen werden gedaan vanuit het buitenland, met name Spanje en Amerika. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en een graad of 9. Vanavond gaat het dan weer regenen. Morgen eerst, ochtends in het oosten, wat regen. De rest van de dag is het overwegend droog en ook af en toe wat zon dan. En dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Maarsen en Vinkeveen 6 kilometer file. Staat er een auto in brand, de vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lost. The system has broken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 van ZFM. We omhoog wil op de beet